Yep. Okay. <laughs> Musa mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Stop Welkom vanavond op, uh, wat is het? 4 december volgens mij, hè? Ja, iedereen welkom. En uh, we gaan er echt een waanzinnige avond van maken. En uh, onder de noemer uh, pakjesavond. DOTF. En ik was benieuwd of iedereen een beetje wakker is. Maar ik denk dat het het verkeerde moment is om te vragen. Iedereen een beetje wakker? Ja. Maar, ik denk een beetje zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig? Ja, het is een drukke avond, Terro. Ja. Het wordt een drukke avond. Er komen heel veel mensen langs. En uh, er zijn zelfs nog mensen die hebben... Uh, we hebben de lijn op al zo druk. Uh, uh, Stanton, Gijs, Vins, Ruutles, Panic, Jeff London, noem maar op. En uh, ja, er <laughs> komt nog iemand bij ook vanavond. Die gaat de boel even op zijn kop zetten. Wie dan? De Sint, toch? Nou, laat ik het zo zeggen dat we een echt zwarte Piet hebben vanavond. Okay. Dat is een uh, ding wat zeker is. Ah okay. oh, die? Ja, ja, die, ja, ja. Hoe is het met jou, Gijs? Ja, ziek. Ziek? Ziek. Ziek van? Vertel eens. Ja, gewoon ziek. Ja, Volgens van? Ben je... Volgens mij ik aan <laughs> Met eh... Uh, Hou even afstand dan. De Riep <laughs> of zo, ik weet niet. metertje. Is het ja Mexicaans? Dat weet ik niet. Nee? Dat is niet. De tequila griep. Nee, ik ik dat is niet. Dat weet ik je. Oké, okay, okay. maar je bent gewoon ziek. Ja, ik denk dat ik aan de beurt ben. Mm. Dus... Nou, dat is jammer. Maar ja. misschien kunnen we je een beetje opverrolijken. Op, ja, nou, waarmee? Nou, laat ik het zo zeggen: Pff, lekker positief ook weer. Ja, dat straal ik uit, hè? Ja, dat is ik zo. Nou, ja. Als ik jou ja. zie, dan word ik altijd helemaal <laughs> blij. We hebben natuurlijk voor iedereen, hè, want voor we gaan beginnen met de sets, hebben we voor iedereen natuurlijk een, een, een gaatje en een dingetje. Dus ik zou zeggen. Uh, Minimaal een CD1000. Ja, nou dat, dat past net niet pakje. Minimaal. Hey, Hé Gijs, pak eens even je eigen dingetje. En, uh, nu al. Ja. Maar, maar, wat wat nou, moet Nou ja, voor er wordt gedraaid moet, wil ik gewoon uh, dat er twee cadeautjes worden uitgevoerd. Moet er niet even uh, eerst wat gedaan worden, zeg maar, dat we dat verdienen? Ja. Nou zeg je dat eigenlijk wel zo. Wil je het even Nee, Gijs, zeg maar terug. Hij heeft eigenlijk ook gelijk. Uh, heel, ja, want voor een beetje, verdien beetje je zwart het zelfverdienen gewoon ah, niet Hij is weer de grootste. <laughs> dat valt wel mee dat valt er mee. Nee, la, laten we... Ze ja, maar goed. Ja, vind ik wel. Ja, gewoon ja, na de set. Na de set, want ik heb voor jou ook nog een cadeautje. Dus. Of, oh, de Sint heeft voor jou ook nog een cadeautje. De, dus de Sint? Wat, uh, o, o. Ja, ja, ho, o, ja. Nou goed, wie gaat het openen voor jullie twee? Gijs. Gijs rennen met die handel, vriend. Oké. Okay. Laat eens even zien waar je goed in bent. Ja. ja. Drink. Het is ook echt maar... Het kan allemaal <laughs> ook maar net vanaf ook, hè? Hoe was die heenreis hier naartoe Rome met Gijs? Hey, Nat uh, en koud. Laten. Hey, over zaterdag of zo. Hoe was het zaterdag? heel ja, leuk. <laughs> nog gedronken. <laughs> Niet even, vervezen. <laughs> <laughs> Hoe was het zaterdag, uh, uh, Ro? Ja, zaterdag was helemaal top. Ja? Ja, het was echt... Ja, was echt uh, Even in een notendopje? In een notendopje? Ja, nou, uh, notendopje. Was oude, was oude, oude, oude bekende... Iedereen los. DJ's alleen maar goed draaien, Gijs' superset... Uh... We hebben het over Parkzicht. Ja, trouwens. over Parkzicht in ja, ja. het Maasgebouw. Ik bedoel, het was echt uh, topavond. Het was werelds. Werelds. Gijs, ik dacht dat jij net uh, naar je boot zou gaan om uh, te gaan draaien. Maar goed, het maakt niet uit. Nee, dat was, want je vertelde zelf ook, je, ik, wij spraken elkaar zondagmiddag om een uurtje of vier. Toen dus zeiden van, nou, maar ik zit in een zon. Ken je dat? Dat je in een zon zit. Ja, gewoon dat, is, zo vet dat gevoel. gewoon weet je Niet kunnen slapen na een feest. Weet je? Ja, en en niet van, van, uh, van de drugs, maar gewoon van de Van de, ah, van de vibes. Ja, van de vibes. Ja, Klar, ja, super. En nog eentje binnenkort dan, de laatste keer in een ja. echte oude ja. zegt. 31 december. Wanneer begint de voorverkoop? Volgens mij morgen, of niet? Uh, ja, de voorverkoop begint morgen. Ja. En uh, ja, goed, iedereen moet snel bij zijn. Want uh, ja, op, ah, is, op, op is op. hè? Ja, ik raam met jou, ja, maar je weet het, hè? Hm. Is dat zo? We ja, <laughs> hebben het later wel even. Hé hey, mensen, kijk je even of je mat klaar staat? Ja hoe is dat klaar. Ja, weet zeker? Oké okay, <laughs> mensen, wat het waard is, we zijn nog maar met een paar mensen en we moeten allemaal nog een beetje wakker worden. Zelfs, kijk naar Rodney. Die zit hier gewoon een beetje als een suffel op de bank. Dat is toch niks voor hem, ADHD-freak? Nou, ja, dat komt vanzelf goed straks. Oké, okay, mag ik een dik applaus voor uh, de back-to-back, -back, want er gaan mensen vanavond allemaal back-to-back -back, uh, voor DJ's Gijs en DJ stenten Yes, yes! Yeah! A B B B B B A behavi b Ditje Stenten en Ditje Gijs! Gek hoor, gek hoor. Gijs ook echt weer bijzonder gek gedraaid. Dankjewel, man. <lacht> daarom wordt er nou weer gelachen. Verslik je Ja, ik kan wel zeggen. Oh, Oké. Okay. Nou, komt zo lekker je strot uit, daarom. M mijn strot uit? Ja. Hoezo? Nou, ja. Gewoon klinkt gewoon heel gezellig. Ja, het is, pof, krijgen we dat nou alweer? <lacht> Hoe laat is het, mensen? Het is uh, half tien. Moet het nou weer zo? Ja. We liggen zwaar achter op schema. Maar echt, ja echt. Ja, wat, wat heb ik verkeerd gezegd? Het was er gewoon, kijk. Ja, nou, het komt gewoon lekker je strot uit. Dat mag ik toch gewoon zeggen. Pff, nou goed, we gaan over naar de cadeautjes. Uh, uh. <laughs> Pak eens even die dingen erbij, uh, uh, Stenten en uh, Dietje Gijs. Goh, ja jongen, je moet werken voor je geld. Allemaal gronds of... Uh, nou ja, waar je naam op staat, hè, zou ik zeggen. De via Ah, weet je wat? Maak jij mijn open en maak ik het jou open? Oh, dat is ook wel een ja. Dan leest de een de ander voor je. Dat is ook wel leuk. Ja. Ja, ik ga geen gedichtje voorlezen, toch? Tuurlijk! God. tuurlijk. Ja, tuurlijk. ik wel licht aan doen. Ja, ik zie <tot> je helemaal niets, zie je. Nou, hier, neem die jou maar. want... ik ik dan Ja, is, oh. Oh, hier Wat is? je tracht Oh, mijn Ik ken ja, die of niet, nee, mensen? Ja hoor, ja, hoor. We staan helemaal klaar voor jullie. Ja, Oké, okay. makkers, makkers start het wild geraas. De classics uit de bak van Sinterklaas. En uiteraard heeft Sinterklaas voor iedereen een gedichtje gemaakt. Jij ja, eerst. Oké. Okay. Beste reis. Uiteraard is Sint jou niet vergeten, knul. Vele klachten heb ik ontvangen van Mar. Want door jouw tyve schijntjes is hij namelijk altijd de lul. <lacht> maar Sint is goed in het vergeven en is stiekem ook erg trots op je. Dus ga achter die draaitafel staan en heb de avond van je leven. Laat 2010 jouw jaar zijn, want dat moet. Blijf jezelf iedere dag en iedere uur en geniet van al die kleine dingen. Dan komt alles meer over wel goed. Sinterklaas. Nou, nou fantastisch. Ik vind hem mooi hoor. Hey. Sinterklaas die is uh, de dichtmaster, heb ik het idee. Applaus voor de Rijnpiet. Nou, de Rijnpiet, hè? Next. Next, Daar ben ik. Ja, dat ben jij, ja. Nou, daar gaan we mensen. Beste in. Stenten. Hey. Lang geworden door het eten van veel kool een optimist en een absolute Nou Jij zegt het. Maar vooral ben jij de koning van de oude school. Negen jaar geleden ging DOTF met jou gepaard. Nooit ben je afgehaakt. Je draaide soms je draaide zelfs ooit 24 uur lang. Dat is, dat is nou eens wat je zegt de moeite waard. De Sint wil je hartelijk bedanken voor wie jij bent als goede vriend. Als fantastische DJ en vooral die mooie oldschool klanken. Ja, de Sint. Het rijmt wel. Oh, ja. dat is bedanken. Ja, ja oké. Okay. Bedankt, klankje, Snap je hem of niet? Hey. Ja, ik snap hey. hem. Hey, hey, snap je hem. Snap je hem. Hey. Ja, ja, ja ja, heb, ja, ja. Ik heb alleen een lagere school gehad. Dus dat maakt het ook beter. helemaal niet uit, jongen. Maar, ja, weet je, je hebt natuurlijk voor ons wat, maar ik heb voor jou ook wat. Oh, oh, oh. Dus, uh, Sorry, de Sint heeft voor jou ook wat. Mm. Dus uh, ik heb <lacht> voor jou een gedicht en een pak. Oh, God. En je ziet wel dat hij groter is dan de rest, hè? Dus. Uh. <lacht> maar eerst het gedicht. Eerst het gedicht dan en dan het pak. Dan het pak. Goed, we spreken elkaar over drie uur als ik het heb uitgepakt. <lacht> Och, kijk nou toch eens wat mooi allemaal. Ik hoor kwettigheid of kadroefeningen prachtig om volgens mij. Och, beste Mar. Tja, Mar, wat moeten we daar nou over zeggen? Ik hoef de luisteraars van die OTF niks uit te leggen. Mar staat altijd voor alle mensen klaar. De Sint heeft het gehoord, echt waar. Mar, voor jou een klein geschenk, zodat je weet dat ik altijd aan je denk. Mar heeft alles in zijn leven echt zelf verdiend. Voor de Sint ben je een echte... Ja, goeie vriend. En nou, pak je uitpakken, alsjeblieft, dankjewel. Ja, dat is wel heel moeilijk. Moment, oké. Kijk, deze is beter alsjeblieft. Niet zo zachterrijdig aan te kijken, man. Ja, even kijken. Kom Voorzichtig, alsjeblieft. Hier heb je een met tissue, maar, alsjeblieft. Oh. Dankjewel, Patrick Venzaand. <lacht> nee, dat is een geintje. <lacht> nee. Oh, wow. <laughs> jongen jongen jongen. Je in een microfoon. Ik kan toch niet dit. <laughs> wat heb je, je nou gekregen? Kom eens hier. Dat ruikt op het laatste stukje ik, in het gedicht. Ik ga het gewoon niet zeggen. Lul. In <laughs> uh, chocoladeletters. <laughs> Lieve Sint, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ik ben erg blij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Het zal je maar weer overkomen, hè. Sinterklaas? Jullie mogen we... met z'n allen opeten, maar hij niet blij mee, joh. Hij is van de Jamin, dus wij zijn beste eten. Oké, okay, oké. Okay. Sinterklaas, dank u, dank u, dank u. Ik hoop dat jullie nog heel eventjes blijven. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, we gaan niet weg. Het bier is nog niet op. Okay. Ik moet ook nog even melden dat moest ik doen van Robin Albers. Hij wou er echt bij zijn en hij heeft uh, al wel vijf keer gebeld. Sorry, maar ik kan er echt niet bij zijn. Hij wou er echt bij zijn. Dus ja, het is niet anders. Robin, als je luistert, um, ja, dat denk ik niet. Maar goed, uh, ja, jammer dat ik niet bij ben. Hey, ja, raad. zeker jammer. Gijs, ja. bedankt voor je, voor je aandeel vanavond. Okay. Jij gaat vanavond op pad met, uh, met Ro? Ja. Nee, een Lage zwaluwe. Een lage ja. zwaluwe, Oké, okay, oké. Okay. Waar ja, ligt dat? Bij ogen zwaluwe. Dat is net over de Moerdijkbrug. Volgens mij de buurt van Zeeland inderdaad, ja. ja. Zeeland. <laughs> hey, we gaan uh, verder met uh, DJs Vince en uh, DJs Sneaky Dee en uh, Dark Raven. die haakt ook nog wel in denk ik. Dus um, we zien wel wat Schipstrand. Nou super, we staan iets klaar. Mag ik daar een dikke applaus voor? Dankjewel. Yo, yo, yo. Hey! Yep. Okay. sir. <barks> Get your booty on the floor. Get your booty on the floor. Get your booty on the floor. Get gonna pop it up, get your money Move your body, get your money get the freak, get some on Break it down and it up Just change your dances, do your buck Side this side, sit and sit and and Let me feel, make it Jump, jump, don't be lazy do That dance is me crazy Up and down and round and round Gotta get through the hip hop side, straight keep going, here we go Now get that ho and get that ho Make hey, DJ for all night long, wild, hit pop, going on? <laughs> You, <laughs> you get the group get it into and get your into the group. the group En dames en heren, geef ze een daverend applaus, DJ Vince en DJ Sneaky D! Wooh! Zo! Hé, hey, Matty. Oh, ben je er nou al? Ja, ik ben er nou al, ja. <laughs> Helmond Possi, hoe is het, jongen? Ja, goed. Het ging lekker. Ja, dankjewel. Ja, ja met jou ook. Je moet elkaar een beetje vinden. Ja. Maar als je elkaar hebt gevonden, dan is het goed. Ja. He? Proberen we de volgende keer te doen dan. <laughs> ja. Maar... Wat minder zoeken, jongens. Hey, kijk jij eens even in de bak van Sinterklaas onder je? Oh, sorry. Oh, in <laughs> microfoon komt niet oog. Kijk, je ziet jongen toch? Ik zie ook niks. Er niets. zit ergens je naam op, of niet? Ja, dat wordt zoeken. Nee, dat is Pauline. Dat Heb je een extra lampen Neen, nodig? Moet... Nee, dat is van Pauline. dat moet je niet hebben. Oh, oh, uh, uh, uh. Ja, gevonden. Heb je hem? Ja. Nou, ik zou zeggen, leef je uit, jongen. Ja. En uh, laat ons. Uh, is, is, ben ik ook in de. Waar is, is trouwens Steve en, en Dennis? en zo? Ja, nee, oh, Dennis. Waar is ja. Steve? Is hij op de gang zeker? Ja, er kwamen wat mooie meiden voorbij. Ik zag hem ineens nee, nee. buiten rennen. Stuurs weer er daar komen, dat is Sinterklaas. Oké, okay, oké. Okay. Ik, uh, ik, ik, uh, ik voeg Dennis even lekker ja. mij. Nou, moet ik hem uh, voorlezen? Ja, goedenavond allemaal. Eh, uh, uh, Vins. Jee, daar was hem. Dank je wel. gedicht, hè? Mooi, kort gedicht. Vince, op 12 Vince. inch. Vins. Oh, openvouwen, oh ja. Beste Vins. De laatste aanminst in de staal van DOTF. Tot nu toe houd je je prima staande. Dat getuigt van veel karakter. Maar bovenal veel lef. Ik heb mijn bril niet op. Hij uh, ruimt ook helemaal niet. Nee, nee. Jawel, dat Is wel. ruimelijk even een Ja, zeker. Het is meer een limmerik. Sint is ook jou, uiteraard, niet vergeten. En bewondert je enorme inzet. Die ritjes vanuit Helmond is nogal wat. Sint waardeert dat, moet je weten. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. 1-4-1-4. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, Vince, doe je ding zoals alleen jij dat kan. Je bent de meester van het vinyl. Maar vooral voor de Sint ben jij de man. Da, daar ben ik hem ook kwijt, zeg maar. Ben jij dus, een hè? man? Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik kom hem niet nou, helemaal kwijt. maar, maar open. De, uh, ik, denk, ik denk dat ik het weet wat het is. Ik denk een V. Ik denk het ook. Kom een P. Oh, en een P. Chocolade. Oh, het is een S. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Super DJ! Dank, uh, Dank je wel. Sins. Sins. DJ Sins. Oh, maar fluistert verluistert nou uh, Dennis iets in dat hij moet gaan ja, zeggen wat heel ja, grappig, fout, grappig is. Fout, fout, fout. Ja. Wat moest ik doen? Iets nee, ja, ja, heel grappigs ja, vertellen. Ja, nou, volgens mij is hij iets oh. van schulpse type ofzo. Je moet even Je pakkie pakken. Nog een, oh, een pakkie. Nog oh. een pakkie, oh. Oh god. Nou. Oh, je moet in de graden natuurlijk, iemand anders wat uh, pakken. Nou, nou, dat mag, dat mag, dat mag. Dat mag. Dat je Moesten we cadeautjes meenemen trouwens? Weet nee, dat, dat heb meenemen. ik allemaal greden. Oh. Zint, uh, ja, ik zie helemaal niks. Ik <laughs> dus moet ik weer, moet ik weer even terug, moet ik moet even bij de shell. Uh... Ja, dat wacht <laughs> laten, laten we panic ja, even een panic vlak. Laten we een panic Een broodje kaas. Ja, nee, Pak uh, die van mij even. Shit, van Zoet. Die moeten we ook even hebben. Ja. ik alsjeblieft. Dat is toevallig? Yes, een S. Read it and weep. Wacht. even. Vind ik wel leuk dit hoor, dat jullie dat doen. Ah, ik, ik doe niks hoor. Nee, maar gewoon. En maar ook niet, maar Sinterklaas is langs geweest. Ja, maar ja. uh... ja, jullie, ik, ik bespreek ook tegen Zo. Uh, so. Zo! Okay. Oh. Beste Perik, drukte was het voor jou dit jaar het meest? Verschrikkelijk veel boekingen in het land. Vader geworden van een schitterende dochter, gaf je dit jaar je eerste eigen feest. Oh ja, wacht even, ja. <lacht> Iedereen ligt overal ja, met ja. die rijmschema's voor jou hoor. <lacht> uh, ja, dan mag je zeggen dat je druk hebt gehad. Sint vindt het knap hoe je dat allemaal doet. Dus maak je cadeautje maar open en ga vanavond met je chocolade op pad. Ja dat is elke keer aan de eerste... Heel veel yes. Ja, ja. Ik heb een Heel kort moeilijk. Geheugen, kort geheugen heb ik dus... Dan... <lacht> ik, ik ben meer van het uh, Sinterklaas zat te denken wat die pen ik dit jaar zou schenken. Ja. ook zonder jou is D.O.T.F. niet compleet. Want die oldschool dat begrijp je wel. Dus Sint wil je daarvoor bedanken dat je dat even weet. Juist! Hey. Hey. Sinterklaas! Nou, dankjewel Sinterklaas en zwarte Piet. Ja. Uh, ja. En nu ja. pakje openmaken. Pakje openmaken. Ja, maar, maar eens mijn pakje. Wat ja. hè? Kan ik Nee, nee, nee, nee. Hij moet moeten eerst een pakje openmaken. Ik denk een. Uh, ik denk een uh, K. Een Ringel S. Een K. Ook oh, een S. Oh. <laughs> een witte S. Ook super DJ. Een ook S. van de Jumbo. DJ Senek. Sen. <totie> Sensation. Senes. Sensation. Ja, ook, S S nu we dit allemaal <laughs> gehad <laughs> hebben trouwens, er zitten allemaal <laughs> cadeautjes en cadeautjes in de klas, zo Dat is allemaal ja. heel leuk. Maar we hebben nog een cadeautje van een, uh, een trouwe fan en bezoeker voor de heer uh, Sneaker diezelfde. Oh, Kijk en er zit ook een, uh, een gedicht bij, dus... Ook een uh, S. Hou, hou de, de raas er een beetje in, hè? dus... Uh... Eh, is, nou, nou is Sneaky D, van... je moet ja, iets ja, dichter bij ja. de microfoon. Ik, heb hier een hele... Ik kom even bij jou. Uh... Ja, want we horen er helemaal niks van. Oh, maar accent ook nog? Dit oh. zijn gewoon jouw letters, de S. Sneaky D. De S. Sneaky d. Ja, maar dat is <laughs> we hebben toch tijd zat vandaag. Ja. <laughs> ja. Moet je niet denken dat we nou ineens allemaal fan van jou worden. <laughs> je ja. yes. nee. S. Nee. Het zijn gewoon hey. Sneaky d sen je. SS. 88 cent. Kunnen we verder met de show? Ja, nee, je nee, moet dat gaan lezen. Uh, je hebt nog een hele zak met cadeau's hier ja, en een, een gedicht dan dan ook erbij. Yeah. Nee, we kunnen niet kallen. snel. <kligas> <kligas> <kligas> al met Je moet het allemaal voorlezen en je cadeau uitpakken. Oh god, nee, ik kan het echt niet lezen. lang. Ja, dat had het probleem met de rest ook, maar dat deed je ook niks aan. Ik kan het echt niet lezen. Zo. zo, Ja, nee, ja zo. Nou ja, dat is. Ja, ik dat straks even doen? Dit, ja. Nee, nu! Hola <laughs> <Trek, buddy. laughs> Mar. Van de week zaten Sint en Piet wat te chillen. Chillen? En bedachten zich toen. Wat, die, wat zou die Mar nou toch eens hebben willen? Kijk, dat zijn de dat, dat, ruimte. <laughs> ja. Hey, ja, dat zijn. Ik heb, ik heb een 9 moeten maken, fok jij. en eh. Piet heeft hij gedaan. Piet die wil <laughs> nog eventjes een pint doen. Ik terwijl Sint nog zat te <laughs> trippen op de pillen. <laughs> Hahaha, mensen. Uh, na de dag en na een beetje zijn bijgekomen zat Pint en Ziet <laughs> een... Pint en Ziet! Ik moet wel zeggen dat je langzaam leest voor iemand die ja, ja, ja, haast ja, ja, hebt. Uh, ik, kan, ik kan het echt kan het niet lezen. Het is echt pint en Ziet zegt hij gewoon niet. Pint nou, hij heeft zijn mond vol, dat klinkt toch nee, ook ja, niet? Nou, ja. ja. Zwarte Pint. Ja. Uh, wat was je? Bij uh, het Tweede couplet denk ik. Nee, maar ik, ja. Na de dag erna een beetje te zijn bijgekomen, zaten Sint en Piet een beetje te dagdromen. Ik leg even die chocolade weg, want mijn handen waren nat. <lacht> Hoe kunnen wij zijn hobby's toch combineren? Op zo'n manier dat hij bij het een en het ander kan leven. Leren? Leven? Ja, ja. lukt het ook niet. Ja, levert hij niet. Toen dachten Sint en Piet meteen, open nou toch cadeau nummer 1. Dan gaan we even pauze hoor. Ja, dan hebben we, Kijk, en, al, ja, dan nummer hebben we cadeau één, nummer 1. Als het goed, goed is zijn ze genummerd. Oh. Ja, ik heb het ook niet, dus ik doe dit in opdracht van, hè? <coughs> dat is een bouwdoos. Ik pak ook echt eerst drie, twee. En dan... dat, is, dat is gewoon denk ik, een Lego cadeau. Nummer één dan. Nummer één. Ja, maar ook Kijk, hè? Het is gewoon Lego, en is elk steentje oh, is je? apart verpakt. Ik heb hier nog een nummer één. Maar dat kan toch niet? Oh. Dat is 10. Dat is nummer 10. Dat nou, is echt welkom. Peper en zout. Peper en zout. Ah. Ja, Moet er nog wel. een uitlegje ja. bij? Dat uh... komt zo wel. Dat komt zo wel. Oké, okay. nou dan hebben we nog een cadeau 1. Vertrouwen. Cadeau 1. 1A. Ja, nou, maar die, die pakt nou uit als een dolle, want die wil gewoon dat roet gedraaien. Helemaal ja, ja, goed. Nee, Ga so, uh, ja, weer tijd af, tuckies, hè? Tuckies, ja, die ja, tuckies, zijn zo op, denk ik. Peperzout en tukkies. <laughs> Oké, okay, dan gaan we weer door. Dus als ze niet zo pittig zijn, kan je de Peperzout opgooien. gooien? Open, oh nee. Nee, de kloek op zometeen, aan het einde. Uh, oh ja, push it. Als je wat doordenkt en het op zijn Engels leest, weet je misschien wat Sint en Piet idee is geweest. Bij het openen van het volgende cadeau, zul je misschien denken, zo zo. <laughs> Voor de wat een voorlees man, voor man, wat is dat nou weer? Kijk, maar als je de cadeaus, de, de cadeaus meiden. nou. Sorry. Hey, dat die, dat die S, maar als je de cadeaus nou combineert, dan weet je misschien meer. Tussen haakjes, open cadeau 2. Cadeau nummer 2. Ja, die heb ik er al. Open ja. cadeau nee, nummer nee, je 2. Ja, twee keer nummer 1. He? Peper en zout, we hebben tep. Tuk, ja, maar die tuk is ook en peper, hè? Ja, ik eens zeggen, het is ook peper en zout, Nou, je hebt net al een, een lul weggegeven, daar past die tuk mooi bij, maar dan andersom. Ja. Yes. Ja. <laughs> Kijk eens. Kijk, hey. een mixer voor de DJ. Oh, een mixer, ja, ja. <laughs> Kijk, een mixer. En nou, uh, zout en pepper, Ik hoop dat die twee wel gelijk lopen, want uh, dat is bij jou vaak niet het geval. <laughs> ja. Maar goed, zal ik... Uh, moet je ja winnen. sorry, sorry. <laughs> je je, je ik je zou het niet doen op, ik ga er niet over nou, nee ik hou dan nou mee op ja, dat is goed. zat hij er weer naast Sint... nee <laughs> nee dat is nou het er erge. hij zat al deze keer niet naast nee, nee, nee, nee, nee, nou nee. komt hij weer hè ja. je zal misschien nou denken wat hebben die Sint en Piet bij elkaar zitten inschenken ja. oh nou wat staat aan daar nou ja kijken nou kan je cadeau 1 en 2... nee hou ja, goed. Hoe? Wat, wat staat daar nou? Weet ik veel. Is dat gewoon getypt of? Kan je cadeau 1 en 2 nou combineren? Wat willen die Sint en Piet me nou te leren? Nou, het eh, uh, hallo? Word uh, spellingcontrole hadden we een keer overheen. gemogen. Nou ja. <lacht> zeg ik Maar kom, die Sint en Piet houden wel van wat gein. En misten toen gelijk dat zij even gek als Mar moeten zijn. Maak nu maar cadeau 3 open. Dan zul je het geintje wel begrijpen. Zullen wij hopen. Nou, je raadt nooit wat ik hier heb. Oh god. Cadeau is dit... nummer 3. Oh. Ja, ja, hij leest het net voor. Oh, ja, ja, ja. Kleurplaat. Cadeau nummer 3. Even lachen. Ja, het is goed. Dit is een hele leuke radio. Stilte. Ja, <laughs> ja even lachen. Lijken tuin, lijken tuin, lijken We hebben hem. maar, maar. zo. En het zijn. Home entertainment groep. mats met een turntable druk. Oh. Kikken. Ja, kikken. Kijk nou! Hé hey, maar, je bent alleen, dus je kan er drie weggeven. Ja. Kijk. Ja. Staat het is er al nog al meer op het, uh, op het gedicht, of was dit Die zijn wel tof. Er staat nog meer op het gedicht. Er staat nog meer op het gaan We gaan verder met het gedicht. het. Okay. Wij hopen dat je het idee leuk vindt, proost, wij nemen nog een pint. Met vriendelijke groet, Sint en Piet. Kijk, en en Mars, snap je nu het hele geheel, zeg ik maar? Snap, Want dat werd je al uitgelegd, hoorde ik stiekem. Ja, ja, dat hoorde ik ook zien. Ik, ik, snap, ik snap het hele geheel en echt onwijs bedankt. Snap jij ja. het, ja, dus, zeg maar, uh, ja, ik snap het, maar Mars heeft die uitleg nodig van die brief, zeg maar. Dus, Even voor de, voor de kijkers thuis. er zijn twee draaitafels, zo, een mixer kijkt. en uh, salt pepper. <laughs> oh! Ja. Oh! Hey, oh! <laughs> hey Jack, jij komt zo aan de beurt. Ik, uh, ik wil eigenlijk toch vrienden verzoeken of Penneken uh, en Rutlus uh, die kant op gaan. Ik vind die wel Het uh, ja, ja. te lang. Welke ja. vraag. Het is niet te langen, hè? <laughs> Gaan blijven de handbeugels. Ik pak hem even van je hoofd, man. Uh, handbeugels, hè. Uh, ja, ik ben deze. Oh, jij. Oh. Dit <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> is chocolade. Uh, yeah. Dit is chocolade. Ja, dit is alles. goed. Uhm, ja. Het is een pijn op hier nou. Het yes. is hier inderdaad een pijnhoop en dan Papier, ik ben blij dat ik mijn telefoon even heb. Ja, wat een stilte en wat een gedoe. Heerlijk. Ja. Ted, oh sorry, Sinterklaas, bedankt. Dat vind ik echt super tof. En ik doe hem zo even. Ik doe hem zo, want we moeten echt even verder. Ik doe hem zo even. Vind je dat goed? Ja, okay. Leg maar, maar op de kerstboom. Het is echt een dolle boel hier. En uh, eigenlijk staan hier echt alleen maar mensen die uh, ja, uh, het beste met elkaar voor hebben. Dus daar een meer te trekken. Het komt wat verwacht over, maar uh, de, de, de kern van alles is dat we het beste met elkaar voor hebben. En uh, de knootjes her en der langs vliegen. Ik wil uh, mensen, rot, eventjes. ik wil graag een dik applaus. Als die klaar is, ik kijk eens naar links. Is ik wil een dik applaus voor mensen die echt ja, dicht in mijn hart zitten. Ik wil een dik applaus voor Dietjes Ruutles en Dietje Panik. Yeah. Yes! yes. yes. Peru bezig is, wil ik een dik applaus hebben voor DJ Rootless en DJ Panik. Yes, yes, yes! Yeah! Waar zijn die gasten ergens mensen? Ja, we waren bijna vergeten dat het radio was. Het, was. het is radio, hè? Ja, en dat we ook nog iets uh, moesten afkondigen en aankondigen en versjes en dit en dat. Ik zie Rootjes hier uh, rechts hier zo. Ja, hallo. De grote handvraag is waar Panik is. Oh, ik zie hem op... Zie hem op. Ja. Hij zit op Krukkie. Hij lekt een beetje op Kabouter Wesley. <laughs> turbo, turbo. Zij ik nummer twee. Wat is daar het praktisch net van? <laughs> Wij snappen elkaar. Wat is het? Nee, nee <laughs> het ging even over buiten Wesley. Terwijl, oh. terwijl. Ja, ik begrijp hem niet. Dus ik, ja. Nou, dat is een, een soort van... van. Uh, bij man, man bij het hond. Ken je ja, dat? Ja, ja, wel, de Belgische versie, De Belgische versie. Hond bij man. Heb, <laughs> ook, ook, ook. Daar heb je zeg maar een, een cartoon, die duurt uh, uh, maximaal drie minuten, en dat is Kabouter Wesley. En, en dat, dat is zo grappig, dat, dat nou ja, zo, zo flauw, dat het bijna gewoon grappig wordt. Ja, en moet je zien, denk ik. Je ja, ja, moet ook denk... niet gaan uitleggen, want dat werkt niet. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ja, dat moet je zien. Maar, ik... ik, ik maar ik het zie het al... niet, dus ik vind het niet grappig. Ik wil oh. er toch bij zeggen, de, de, de, de, de meest de meest fenomenale opmerking daarvan is: daarvan is van, uh, wat is daar het praktisch nut van? Die moet jij van houden. Wat is er praktisch nut van? Ja, precies. Wat is er praktisch nut van? Ja, dat is hem. Hé hey, Ruud, ja. bedankt voor je aanwezigheid en voor je, gedaan, je zet. Graag gedaan, ja, Ruud, bedankt man. Hey, okay, man. <laughs> Dennis, voor jou hetzelfde. Alleen er is nog iemand die een, een, een, een gedichtje moet, uh, moet uh, openklappen. Oh ja, ja dus, openklappen. Uh, Start eens even. I clap het open. Wait a minute. Wait. Kijk of hij hem ook uh, zo... Uh, Let's clap het open. Ik ben benieuwd. Moet je... Uh, Vince, kun jij hem even helpen met het <lacht> foto? Zo, oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Doe even grote licht aan. Dat is uh, beter. Kun je even een lampje aan doen? Ja. gracias, oh, gracias signaler. <lacht> flex, flex. <lacht> flex. Zo. Ziet iedereen eruit, jongen? Helemaal niet gezien. <lacht> Steven hey, is er ook, zeg. Hé hey, Ruud, jij oh, ook Steve hier. is er ook, <lacht> <lacht> nou, ik zag hem wel altijd lachen, maar... Nou, ga los, ga los, test, ga test los. Test 1, 2, 3. Oké. Okay. Beste Rutlus. Ja? ja mooi. Pompende beats gaan met jou gepaard De muziekkenner die, die je bent, maakt je uniek En dan ook nog resident van D.O.T.F. Dat is nog eens wat waard Er zijn goede gedichten hoor dus elke toch, die, die eerste dus, ja, De eerste Ja, dat, dat de heeft een naam hè? ik weet niet meer hoe het heet maar Poëzie hè? Nee. <laughs> poëzie <laughs> Oké okay. nee. We gaan verder, we gaan verder Ja, ja wat toch, is? toch wil Sint wat zeggen, heel gewoon Vorig jaar kreeg je al een agenda Laten we voor dit jaar eens afspreken Word eens wat meer vrienden met je telefoon <laughs> Juist <laughs> Oké, okay, ja, nee, dat kan ik niet beloven okay, okay. <laughs> Roetles, Sint zoekt snel voor jou een lekker wijf in, in de tussentijd blijf vooral jezelf En geniet van alle goeds dat er is Vooral die verschrikkelijk mooie A5 Sinterklaas Juist. <laughs> Ja toch, je weet toch ah, Daar geniet ik zeker van, daar geniet ik zeker van. Ik zie hier trouwens nog wat? een gedichtje. Oh, wat zou je zeggen vriend? Hij is nog niet afgelopen. Ah, hij is afgelopen, maar. Ja, hij is al afgelopen. Oh. Lekker vijf. Uh, ja, ja, ja, ja. Altijd goed, Sint. Dank je. Ja, dat, dat komt wel terug. Oké, okay, hebben die? Ik zie hier nog een gedicht. Ik zie hier nog een gedichtje, okay. nog een gedichtje van. Um, um, vijf. Oh ja, van mijn P Beste PH uit M. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik doe hem toch eventjes. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Oh, dat mag gaan lukken dit. Ja, ik heb mijn bril niet op. Die is... Waar is je bril? Leg even uit. Beneden in 50 stukjes. Heb je even een half uurtje? Nou, doe jij maar. Ik kan het echt niet lezen. Oké, maar wel even met het gevoel, hè. Oh, wacht even. Het kenderheid. Het hè. van van... Ja, zeg is muziek op de achtergrond. Het Oké, oké, oké. Ik heb trouwens een letter S, wel speciaal. Ben ik? S van speciaal, ja. doe, doe maar even met het gevoel. Oké. Okay. Sint vindt het jammer dat we je vanavond nee, moeten Nee, niet zo, missen. niet zo, nee. nee. maar dit is een hele belangrijke. Oh. Vind je? Sint vindt het jammer dat we je vanavond moeten missen. Een poosje terug stond je ineens voor de deur van D.O.T.F. Nee, dat had niemand zomaar verwacht. Wanneer zien we het toch weer? Of blijft het maar gissen? Sint weet van die malle jongen maar... ...dat hij nog steeds vaker aan je denkt... En sterker nog, hij mis je. Is dat even bizar? Beste P, ook voor jou deze avond een moment. Gaat het over Rob niet? Of? Nee, dat gaat over uh, iemand anders, Beste P, ook voor jou deze avond een moment. <laughs> De virus. Ja, sorry. Zal ik hem even zelf doen om in te zien dat Sint in je gedachten heeft jou het aller allerbeste gunt en en maar datzelfde herkent. Sinterklaas. Nou, dat is wel een applausje waard. Uit M. Ja, ja omdat je. <laughs> malle jongen. We zitten ineens voor de deur. Weet je. Ja, ja, ja, ja. 1 plus 1 is 2. Ja. Maar goed, mensen, het is, een, het is een bizarre avond in vele aspecten. Maar uh, los, los daarvan ben ik wel erg dankbaar om iedereen die er ja, toch wel weer zo weer een keertje is. En de vraag is: wie gaat er verder mee draaien? Is het, is het per uur alleen? Het nee, is PHM. <laughs> nee, ga niet draaien. Nee, um, uh, Jeff, ga je? Ja? Nee, <coughs> is nee, het, ja? Nee. <laughs> nee. Nee? Wie wil? Wie wil? Steve? Nee, uh, oh, uh, trouwens, nee, maar dan wil ik eerst even dat. Uh, Peru, heb jij je gedichtje al gedaan? Nee, hè? Hey, nee, Patrick, Peru. Hey, ja. Patrick Jumper ging het draaien, ja, waar is je gedichtje? Patrick Jumper. Ik had niet nieuw heet. Kom ja, ja. Allee, Peru? Allee, jong. <laughs> Heeft die jongen al zijn gedichtje gedaan? Of niet? Nee, nee. nee. nee ja, Peru, halé, ja, ja, halé, halé, halé, halé, halé, halé, halé, halé, halé, Doe je hem zelf of moet Dennis het voor je doen? Want die is daar heel goed in, die heeft een hele geide, soepele stem. Maar wel met gevoel, hè? Mag ik die van mij ook in dit reclameblok doen? Ja, strakjes, dat komt zo wel, ja. Moet je ook voorlezen? Nee. Zeg maar. Nee, ik zou toch zeggen van joh, met gevoel. Dit is echt met gevoel geschreven. Ja, ik zie het. Oké. Peru let je op? Ja, ik ben erbij. Oké. Zet die mic even wat lager. Ja, maar zo. Dan Dat gaat niet. Heb je een opstapje of niet? Heb je een opstapje? <laughs> <laughs> Ga even op stoel staan. <laughs> komt die komt komt Peru, let What op hè. Beste Peru, de allerjongste van het hele stel. Laat niemand jou zeggen dat je het niet kan, want als de Benjamin van DOTF leer jij iedereen zijn lessen wel. Jij bent de underdog en een nieuwe garde. Zo stond je laatst weer als een malle te draaien. En Sin moest even goed nadenken, omdat hij je bijna met Vins verwarde. Hmm. <laughs> <laughs> <Zo>. <laughs> Sorry hoor, maar ja. uh, ja, voor de luisteraars Nou, ja, laat maar. <laughs> <laughs> Dus Peru gaat door met je eindeloze talent Draai je plaatje voor lekker bij D.O.T.F. En al heb je je lengte niet helemaal mee Voor zin ben je als DJ een grote vent <laughs> Hoe is ja, ja, dat? Dank je, ja, oh. ja, ja. dankjewel, wel. Oh. Nou, dan with respect <laughs> jongen, with respect En ja. Ja, ja. Roel van Velsen respect. Ik <laughs> respect. Ja, maar goed. Um, ja, no Dank ja, je wel, Sint. Nou ja, bedankt, Sint. Laat maar aan met de S. Oh. Oh, ja. Nee, ik dacht weer de chocoladeletten stonden gemaakt. Okay, ja, maar de S okay. toch? Ja, weet ik. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. De S van Sint. De S van chocola. Dan gaan we verder met de plaatjes draaien. De S en S van ik zeg hetzelfde: Peru. Peru, play music. basis van eeuwenoude Sint. ja, ik ben het is een gezellige avond, man, vanavond. Het is super. Ja, ja echt alles zit mee. Het ja. kan niet per En En alles het tegen. Ja. Hé, hey, mensen, ik wil echt uit de grond van mijn hart uh, een man die echt als een van de laatste is aangeschreven bij de tafels van de DOTF. Iemand die uh, wat jonger op leeftijd is, maar echt die. Het... Helemaal begrijpt en zeker als je zeker op die leeftijd begrijpt wat oldschool betekent en wat je ermee kan doen, dan vind ik dat een applaus op zijn plek. Wat waar je ja, nee, even time out. Want net okay. jeff London stelde jou net een vraag: ja. gaan we mijn gedichtje ook nog in dit reclameblok doen? En toen knikte jij: Ja, ja, maar jij bent van de sound effects toch? Nee. Nee, nee. Maar, ja. waar is je dus, gedichtje dan? Ja, nee, hij heeft het gedichtje daar en hij oh, kan uh, ook. We nou, eens even een gedichtje voor. Laten uh, we het even doen, Jeff. jongen. Ja, het, hey, ik ik heb oh nee, nee, nee, ik wil eerst die van Steve. Ik heb hem nog niet laten horen. Ja, nee, ik, ik, ik, ik doe die, hey, jij bent ook nog man. Neem ja, ja, ja. zo een gedicht voor. Ja, ook. <laughs> ik wil Steve het um, best voor les. Eerst die van Vince, want die van jou, echt, die gaat zo verschrikkelijk nat straks. Nat, hé. Die van Not, hey. ik de, ik ben, die ben, ben, Vince hebben we al gehad. Dit is al het best voor les. Ja, je moet wachten. Stief gaat nat. Oh ja. Pak jij niet meer. Snap je ja, die ik. Nee. Oh. We bewaren Steve zijn gedicht nou. voor later, want het wordt geknoeid met water. Oh, ja. nou er komt iemand aan die mag gaat het man... gedicht voorlezen. Mag die eens even helemaal de weg kwijt? He komt die komt me me dan, vijf. mensen? Ja. Ah. Ja. Nou, op o, de mate. O, o, mag ik nou even doen? Oh, okay. maar wij zijn <lacht> Dat mag ik nog niet doen. Beste Darkraven. Oh, <lacht> Beste Darkraven. <lacht> dark Zelfs pubers groeien sneller op dan oh. jij in het algemeen. Maar dat maakt je ook zo verschrikkelijk grappig. grappig. Het zal echt niet snel of vaak gebeuren dat ik als Sint en jou mijn dochter leen. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dit jaar was voor jou ook even wennen. Wie had nu en, toch en, ooit gedacht dat oh. jij in dit leven je vaste vriendin zou leren kennen. Kennen, kunnen, kunnen. Dus Sint was hierdoor wel eventjes verbaasd. Verbaasd. Oh, Dark Raven wat rustiger. Oh, Dark Raven schijnt wat rustiger te worden. Maar blijf vooral toch uitkijken voordat je weer te hard langs de politie raast. Raast, raast, De grote straag, straag. groet, de de <laughs> <laughs> ja, <zo 'n> <laughs> <laughs> Groeten, politie, Raymond. <laughs> ik vind hem leuk leuk leuk leuk leuk leuk leuk leuk, leuk. Ja, ja ik wil ook ik wil ook ja. Maar komt Dank je Dankie dankie dankie Sint <coughs> Sint Waka waka eh eh Tam <middel> naam Tam me na naam eh eh, <middel> eh Tam me eh, naam eh eh Waka waka eh eh Of ik ook mijn chocolade S uitpak Ja S S van Sint Komt wel aan S Chef London, Chef Londen Chef Londen heb ik geen effecten? Dat wil ik maar zeggen. In, uh, in uh, Engeland ben ik minder bekend, Jeff London. Oh. Dat is toch geen Nederlandse zin ook. In Engeland ben ik minder bekend, Jeff London. Ah, ja, ja, ja, jongens, jongens, even, even overnieuw. Geeft die jongen even gewoon zijn stilte. Ja, dus, oké. Okay. Dus... Ja, maar de eerste zin is al niet goed, toch? In Engeland ben ik minder bekend, Jeff London. Wat <laughs> is dat voor zin dan? Die komt ook niet. Moet er niet wat tussen? Gooi als, hem anders even als, door de spellingcheck. Als als, ja, ja, als, als. Als in Engeland ben ik minder bekend Jeff London. Oh, Nee, ik... Ja, ik snap hem wel. Een... Okay, okay, ik ik het even ga nu... een overdoen, een ik hem nog één keer doen. In Engeland... in Engeland ben ik minder bekend als Jeff London. Oh, Jeff Gelukkig London. heb je ondanks je achternaam door je unieke draaikwaliteiten toch DUTF in Nederland gevonden. zo so, Ik lees hem goed voor. Hè? Ja, ja, gaat goed. Hij ja, te... klinkt het beter als bij de rest Je ja, ja. inzet als DJ, ontwerper en vriend is bijzonder. Je staat klaar als dat nodig is. En dan ook nog geen zomaar afgelopen jaar zijn jullie samen de ouders van een klein wonder. Oh, Gefeliciteerd. Dank, oh, dank, dank u wel, dank ik. u wel. Ik heb een foto in mijn portemonnee. Ja, ja schoon, doe straks dat een foto. Laat het zien aan de luisteraar. Ja. ja, toch? Gooi je het zo even op Twitter. <laughs> ik beschrijf hem wel even. Hij ja, ja, ziet eruit ja, uh, blond. Die heeft twitterd in mijn leven. waar was ik? In de klas van de oude school blijf je altijd zitten, en dat is nou precies het gevoel van DOTF. Voel je daar dus altijd welkom en tevreden? dan zorg maar wel voor de spijkenissen alfa ritten. Sinterklaas. Zo! Een S. Dan ga ik even mijn cadeau uitpakken. Oeh, Tot de hele tijd te verrekken van de honger. Een P heb jij gewoon? Ik heb een P. Zo, ik heb een P. Ruilen? Hey. Ik heb een B, P een prima. Een nee, ik heb een B. Ik heb een P. We een P. Een ik ruil ruilen met, met Spanik. Nou nee, je nou, hebt witte chocola. Heeft, ja, ja heeft er iemand een B? Op basis van een eeuwenoud recept gezet. Ja, Park Reven. Hoe <laughs> gaat er nog iemand draaien dan? Dark Bever. Dark Bever. Oh, heb jij een B? Ja, Parkreven. Dark Bever. gaan oh, er niet meer draaien wel. Jij moet, de, jij moet de P van Park 9 nee, en ik de B van Bolle ofzo. zo. <laughs> Dark Bever. Nou, nou, voor de mensen thuis moet het ook gezellig blijven. Dus ja. we gaan even oh, ja. de volgende DJ aankondigen. Ja, we waren ergens mee bezig. We hebben een P. We hebben een E. We hebben de U. We hebben een U. Of Europe, Europe, Europe! Ja en toch flik je het gewoon weer uit Peru. Dankjewel man voor je set en mag ik een applaus voor DJ Peru? Yes yes yes yes yes yes Ja, graag gedaan. Vriend, vriend. Het was een uh, heel mooi gedicht. <laughs> oh, okay. nou, een dankjewel was het toch? <laughs> dankjewel zei ik toch? Nou, ik zeg het was een dankjewel, maar je begint over een gedicht. <laughs> oh ja, oké, okay. nee op die manier. <laughs> ja, snap je. Ja. Ik zeg bedankt voor je set. Ik, uh, ik heb hem. Ja, ja. Hé, hey, uh, ja, ik, ik wil je nogmaals bedanken en, en, en weet ja, gewoon dat je van, uh, je, je bent de Benjamin van uh, de, ja, van de, van de, van de diertje die kal <laughs> maar je doet erg goed man, en ik, uh, iedereen ja, loopt ook echt uh, loopt weg met je, en ik, ik vind het echt ongeheidsstof Ja, ze je zijn allemaal weg <tops> <tops> <tops> <tops> Nou, dat valt ook wel weer mee. Dat ah, valt ja, ze moesten wel. allemaal weer draaien, hè. Ja, ja, ja, ja, allemaal elders, boekingen, je elders. weet toch, je elders. weet toch. Ja, ja, ja. ja. <tops> ik heb trouwens even mijn kop ervan zat, een momentje. Zo, ja, ja, die... dat is beter, dat is beter. Hey, hoe vond je het vanavond? Ja, ik vond het echt supergezellig. Mooi zo. Ik, ik vond het echt geweldig. Maar we zijn er niet klaar, hè? Nee, nee, ik, ik, ik, ik ben helemaal vol spanning. Ja. <laughs> ja, gaan we gaan staat er we even... weer voor de deur. Uh. Nou, niet in te glaas. We gaan door ja. met jullie early strakjes. Want Jeff London staat ook klaar. En, uh, hoe goed ken jij hem? Jij kent hem van D.O.T.F.? Ja. Ook van feesten, of dat niet? Nee, ik ben hem nooit tegengekomen op een feestje. Je hebt hem wel horen draaien hier, zeg maar. Ik heb, ja, ik heb hem zeker horen draaien. En ik heb oude uh, mix ook van DTF nog uh, met uh, Jeff London. Ja. En, uh, ook met Uli Ravens even. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat er ook toen met uh, Robert een keer was, Tentan. En uh, die was ook helemaal uh, van uh, geweldig. Uh, ja, die of, was volop over hem. Ja, gewoon naadloos uh, ja. In, in mixen. Nou, dat is ook terecht gewoon. Want ja, dat is, Jeff, moet wel... nog kunnen? Nou, nou jongen. Kom in de buurt. Nou, je bent verder op weg dan je denkt. dat, dat, dat zit allemaal wel goed. Okay. Maar Jeff is wel iemand die uh, qua scratch dingen en zo, weet je wel, wel heel wat in zijn mars heeft. En uh, dan, ja, dat is gewoon heel veel ja, waard. En dat is... kan je, of dat kan je niet. En ik kan het niet. Het ga, dat gaat me ook nooit lukken. Maar zo iemand als Vince kan het wel. En, en ja, Jeff kan het ook. En dat, uh, dat maakt hem wel... Ja, bizar hè? Jij zit met je hand aan die muur zeker. Ja. Ja, echt, je zou de... zou ik even de lamp aanzetten? Echt, de muur hier, die traant gewoon. Van het zweet en alles. En Is Dat zweet? jij ja, moet, je, moet je, Twee seconden. hè? <laughs> <God>. <laughs> Check die muur. Kom, kom eens even hier staan. Moet ja, kijken. Ja. Ja, ik zie het. Echt heel die muur hier zo, zeg maar. Daar hebben we echt een hele grote tekst aan van die OTF. Dat is helemaal geen graffiti en zo. door. Dat lijkt wel een grotte van Valkenburg. Ja, hier, hier, hier, <laughs> ja. Ja. En dat is gewoon zijknat gewoon, gewoon, ja, van uh, het, het menselijke uh, vocht en zweet. Joh, uh, komt er ook nog pirit straks. <laughs> nee, dat niet. <laughs> dat drippelt zo. <laughs> ja. van die steentjes. Loo, jij doen. het even voldoet. De landwerfheid. Ja. <laughs> We lullen het even voor. Ja, Jeff ben je klaar jongen? Of Nee, dat, en, en nog lang niet. En we gaan naar de Early Rave, want de, dat hebben we ook toegezegd op vkmac.com En dat is okay. onze, onze hoofdsponsor. Oldschool Early Rave. Nou, we gaan, ja, nou, ja. Wat we zeg? bouwen het op met Oldschool. Nou, en bouwen het af met... Uh... Jef Jeff er niet even bij komen. Jeff, kom je even bij, heel snel. Ja, nou, ik weet weer niet hoe lang is. Ah, dat red je wel, man. Doe hem even een stukje terug. Even een naaldje stukje terug. Oh, dus oké. Okay. Tuurlijk, joh. <laughs> Maak het allemaal uit. We hebben ook vanavond gewoon nieuwe naties gekocht. naar buiten? Ja, poes naar buiten. Wel, ja, joh. Het is feest. Kom. Ja. Gezellig. Kom er eens even bij, Jeff. Even Hey vriend. Hallo. Vanavond. Yes. En jij zei van tevoren tegen mij, want jij zou back-to-back draaien met Peru. En zei van, joh, laat die jongen lekker zijn ding doen, want die gozer is zo goed. Laat hem zijn ding doen, dat is je helemaal waard. En ik wil graag daarna gewoon Uri Reef draaien. Dat vind ik belangrijk, inderdaad. Dat die jongen gewoon lekker zijn ding kan doen, dat iedereen ervan kan genieten. dan komt hij veel beter tot zijn recht, omdat we met z'n tweeën. Nou, daar heb je gelijk in, dat verdient hij ook. Maar jouw plan was Uri Reef. Nou ja, om het een beetje wat steviger aan te pakken dan de rest van de avond. Ja, uh. Uh, als eerste zeg maar een beetje de gebruikelijke hitjes die iedereen mm -hmm. kent, ...om een beetje in de stemming te komen met een soort van Sinterklaas mini-mix. Uh, mini-mix. Mini-mix. En dat uh, <laughs> dan op te pakken naar nou, wat stevigers. Nou, ja, dat is mooi. Want, Hoe laat heb jij het uh, eigenlijk? Hoe laat ik het heb? Ik heb het vijf over twee. Ik weet niet of er nog mensen zijn die luisteren, maar in ieder geval... ...bedankt. <laughs> ja, er, je nog ja. er zijn nog mensen die luisteren. Er zijn nog wat mensen die luisteren. Maar uh, ja, dan gaan we naar de Uri Reef. Um, met welke plaat begin je? Misschien <laughs> komt de stoomboot? Uh, ja, inderdaad. En daarna gevolgd door de muziek Oh, Is het, het gelukt trouwens dat je <laughs> <beter, of> <laughs> Ja, volgens mij wel. Ja, weet zeker? Ja, ik heb hem door mijn koptelefoon gehoord, dus dan zal uh, er een pauze en uh, klaar om te gaan. Er de pauze en uh, dat okay. soort dingen. Wat, uh, wat wil je zelf? Want we staan hier met z'n drieën en ik, uh, ik wil Mieke alles lang niet naar huis sturen. Dus ik stel voor dat je de eerste 20 uh, minuten helemaal je upje doet. Zo! 30 minuten. Ik heb niet zoveel platen mee, denk ik. <laughs> <laughs> zo lang. Ja, ik, ben ah, ja, ook, nee. ik ben er ook al doorheen hoor. Nou, nee, maar kijk, kijk, je, eerst een nee. half uurtje ga ik lenen en daarna komen iedereen er gezellig bij. Da, en, dat is goed, uh, maar kijk dan even je vrouw aan. Of dat ook allemaal kan en mag. Mevrouw. Oh, mijn vrouw zegt <laughs> wel truster. <laughs> zegt ze I approve. Die stel, ja, die, uh, die approved alles wat ik doe. Oké, oké, dan mag je het doen hè? Schat van de meid. Oké. Okay. Achter elke vent staat een sterke ik... vrouw. Hè? Ja. Kijk. Oh, hoor eens, kijk. Hoor eens, hoor eens. Nou, ja, nou Dat bedoel dat nou, dat dat ik. een oh, applausje. Hé hey, mensen, dat is best een applausje waar. Dat de sterke vrouw. Ja, maar daar is, dat is. Hoppa. Ik weet niet of jij dat eens een keer mijn loon naar je kont hebt gedouwd. Ja. Ik niet. Maar dat, ja, dat, dat, ja, ja. dat is toch, hè. Zo'n Jamie komt ook niet zomaar ter wereld. Waarom? Ja. Dus, dus je, dat waar is... zijn jullie sterke vrouwen eigenlijk? Ja, ik nou, het is leuk dat je erover begint. <laughs> ja. Ik had er kijk, eentje. Kijk. Ik kijk. had er eentje. Maar die, uh, ja, die heeft een andere sterke man gevonden. Yes. Wat, uh, ja, dat is over. Boven andere kwaliteiten. Maar. En zo is het ook. Het doet me niks. Ja, zo is het. Geit <laughs> van alles. Dus, hey Plien, kusje. Hey, luister, we gaan verder met Uli Reef. De eerste 30 minuten zijn helemaal voor jou. Hot school. Maar die, die, die Peru daar rechts van jou, ja. die zou Peru niet zijn. Want die kan daar prima in meegaan. Heb, en uh... ja, het is heel raar, maar ik heb in één keer allemaal Uli Reef-platen hier liggen. Zomaar uit het niets. Sinterklaas. En ik had hier nog een gedichtje liggen voor iemand. Die lagen door de schoorsteen. Maar mij werd afgeraden om het gedichtje voor te lezen. Dus ik denk van nou, dat doe ik dan maar even niet. Dus we gaan gewoon u er even draaien. En ik stel voor dat jij de eerste 30 minuten pakt. En daarna haken Peru en ik in. Ja, maar ze hebben mij niks afgeraden, dus wel echt dat ding? Nee, nee? Ja. Oh, nee, we gaan hem helemaal niet. Uit. Nee, nee. Nou, nou. Nee, ik, ik pak hem inderdaad gewoon de eerste half uur en dan een okay. beetje wat. Maar steven. kijk even naar rechts en oh, check even of dat oké okay is. Is dat oké? Okay? Sorry? Ja, ik weet het ook. Ja, zo, ja. er is hij ja, ja. weer. Ja, ik moest met ja. jou checken. Je ja, zat ja, even sorry. in gedachten. Ja. <laughs> ja. ik, ik zit ja? Ja. nog even een keer met het gedicht doen. Nou, weet je wat? Lees hem nog één keer voor. Want dat, ik, ik moet je eerlijk zeggen, Peru, van alle gedichten, ik heb er negen, sorry, Sinterklaas heeft er oh. negen <laughs> gemaakt. En ah, alle, de fout, hè? Nou, van alle gedichten zat hier het meeste gevoel in. Dus Kijk. lees hem nog even voor. Dan, Sinterklaas net. Dan so. doet Jeff even die plaat ja. opnieuw. Nou, dan wil ik even zeggen, hij heeft het gedicht geopend? Klinkt dat niet dubbel op? Gedicht geopend? Nou, doe hem nog eens even. Ja. Okay, vertel ja. eens, vertel eens. Kom je, het het Sinterklaasgericht van Sinterklaas naar DJ Peru. Beste Peru. De allerjongste van het hele stad. Nou, je moet er niet bij lachen natuurlijk, hè. N nou... <laughs> oh, dan doe ik Laat niemand jou zeggen dat je het niet kan. Want als de Benjamin van de DTF leer jij iedereen zijn lessen wel. Jij bent de underdog en de nieuwe garde. Zo sta je laatst weer als een, een malle te draaien. En Sint moest even goed nadenken... ...omdat hij je bijna met vins verwarde. Eh, uh, uh, uh. <tie> <tie> Dus broer, ga door met je eindeloze talent. Draai je plaatjes vooral lekker bij DUTF. En al heb je je lengte helemaal niet mee... ...voor Sint ben je als DJ een grote vent. <tie> Hé, hey, hoe is Sinterklaas. het? Sinterklaas. Nou, dat is Dank toch mooi. Vooral. Nou, daarom. Hé, hey, ik... Uh, Boven mijn bed. Ik heb een discutabel iets. Want eigenlijk zou ik willen zeggen... ...laat helemaal uit je dak gaan voor DJ Jeff Londen, maar het is al laat. Oh, is ja, ik heb buren, dus, dus, dus kunnen we op een gepaste wijze wel uit ons dak gaan, maar niet te hard. GELACH gaan zakjes even met plafond. Kijk het dan voor de Jeff Londen, yes, Ja, ja. Oh, Wat dat was ook. Nee, Jeff, ben je klaar of niet? Ja. hebt ja, moet je een andere plaat pakken of weg? Nee, ik sta binnen toch? te <laughs> 20 minuten zijn voorbij, he Fiamme. Oh, daar gaat iemand weg hier. Ja, sorry. nog jij nou eens even aan. Uh, kan die plaat even uit? Ja, was, ja heel goed ja. Kondig jij die Jeff London nou zeg aan. Jeff London nee dat is niet dat, dat is, nee, nee nee Are you ready nee dat doen we niet voor nee nee dat doen we oh, niet oh, voor uh, Let me hear some noise for Jeff London yeah. Yeah. <coughs> hoor die klopt daar kinderen hoor die klop.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 When you en ja, echt een plaatje. Maar okay. naar mijn hart. Kruidnoten. Jeff. Yes. Waanzinnig gedraaid. ze willen even gewoon een beste tweetje gaan even klappen? Hey, hey, hey. Peru. Welkom, vriend. Nogmaals, dankjewel. We gaan naar binnen, gezellig. Ja ja, ja, ja, ja. Smakelijk. Ja, dankjewel. Wat ja, ben je aan het vreten allemaal weer? even. zich op de kruidnoten. v ja, Dat hebben we nu in Peru. Kijk. <laughs> Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, Peru. Peru. Waar we nog helemaal van. vrienden zijn. Mensen, mensen, we spoelen hem even terug. Zo is Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, Peru. Hoe is dat? Huispijn. Ja, toch? Hey, eh, uh, ja, Paulien, ik weet dat je niet meer luistert, want je bent nu aan het pitten. Maar, uh, lieve schat, uh, je had erbij moeten zijn. Maar goed. Voor nu uur genoeg. Um, en uh, daar wil ik aan toevoegen. De ja. rest, ik weet dat jullie ook niet meer luisteren, maar jullie hadden erbij moeten zijn. Oké. Okay. <laughs> heb je nog wat te zeggen, Peru? Heb je ook nog mensen die niet luisteren, maar erbij hadden moeten zijn? Ja, die gozer zit een stik in zijn eigen pepernoten volgens mij. <laughs> ik zou een ook te vestigen. Oké, maar laten we gaan, want, want Peru is niet de man van de woorden. Ik, ik heb een challenge voor hem. Oh, vertel. Vertel eens eventjes hoe jij de avond hebt ervaren. Ja. Oh. Oh, ja. Oh, oh. Oh, er gaat van alles vallen. De, de drank valt om. <laughs> er staat zo gewoon zoveel hier zo, dat het gewoon, je kan niet lopen het, is, het is niet hier meer te houden, de man. Ja, maar goed, de vraag was... <laughs> Verpakkingsmaterialen. Ja, wat zeg je nou? Verpakkingsmaterialen. Verpakkingsmaterialen. Verpakkingsmaterialen. <laughs> <laughs> oh, de, echt die lijst die krallen naar beneden gewoon. We hadden er net nog, uh, nog drie, nou twee. <laughs> echt, ik het prima. zijn gewoon te plakkingsmaterialen. Je, je moet niet drongen dat ik denken ben, hè? Yes. Hé, hey, maar vertel, hoe heb jij het avond ervaren, Peru? Maar kwam ik kwam weer binnen en het was één grote, gezellige boel. Ja. Nou, zo hier. En heel veel pakjes. Ja. En ik, uh, ik had twee plaatjes opgelegd, toen kon ik gelijk uh, alweer uitpakken. Ja. En, uh, en een gedicht voorlezen. Vond ik heel erg leuk. En tof. Het ja, is wel een goede man, die Sint. Ja, ja oké. Okay. <laughs> nou, Kijk eens aan. Toffe en, en het is maar. een coole zitten. Maar. boel. Want uh, we willen. Oh ja, uh, ja daar moeten we, uh, we trouwens. Kunnen we even een foto van maken? Want wat heb je toch met de muur gedaan? Geven. Ja, hoe leggen we dit muren uit doen, trouwens? Ze hebben hier zeg uh, maar. Een, oh, we gaan allemaal door elkaar heen. Ja, ja, het is maar, een maar, orgasme ja, of zo. We zitten hier bij drie muren dan. Dichterbij. Dichterbij. Dichterbij. <laughs> nou, we hebben hier zeg maar een muur, die is helemaal zwart geverfd met het logo van de DTF erop. En uh, daar gutst het water echt vanaf. Er zit eigenlijk ja. het zweet vanaf. Hoe komt hoor. dat eigenlijk? Maar dat is ja. geen geintje, dat is echt het Nee, dat is echt het, het water gutst van de muur af. En hey, dat is hetzelfde zelf erin. Wij zijn denk ik de enige studio met een waterval. Uh... <laughs> ja, Eigenlijk zijn we gewoon gebouwd. Ja, we, zijn, we, we zijn Dubai ver vooruit gewoon. <laughs> Dubai, ja, oh, die zorgen toch voor hier thuis, maar... Nou, die hebben we nog. nog een even, even komt de palmboom in. <laughs> um, Kijk, boom maar goed, we hebben waarschijnlijk we nog maar één luisteraar. Dus, <laughs> dus, dus laten we die ene luisteraar die we nog hebben. Die ja. is net de bed gerand. <laughs> jammer. Jammer joh. Gemiste kans. Dus laten we die even gaan verrassen. Yes. Want ik ben er nog lang niet klaar mee en ik heb mezelf één ding afgesproken. Dat is ook een hele rare zin trouwens. Maar goed, ik heb met mezelf afgesproken <laughs> dat we er een laterje van gaan maken en ja, we ja, hebben waarom staan we steeds zelf te friemelen terwijl er... ja. dat Ja, vind ik lekker. Ja, nee, maar, ja, maar ik, ik ben er ik ben ik net gebroken met mijn wijf en ik, ik had een wijfje, dat wil jij niet weten jongen. Dat, dat was zo lekker en tof allemaal. Maar die besouden biedt het alles. Dus ik heb nou dus ik ben mijn wijf kwijt, maar laat hem lekker aan mezelf gaan zitten. Hey, weet voor je. de kijkers thuis. Uh, sneaky ja. staat hier met een onbloot bovenlijf met een hoorspel. Te, uh, te nippelteasen. Uh, tijdens het gesprek. Dus ja. Wees blij dat ik niet ben, maar wel luister. Ja. <laughs> <laughs> maar mijn plan is dat we dan, dan toch met z'n drieën, zoals ze hier zijn, hè, tenminste met z'n drieën, eigenlijk 2,5, want ik ben er maar voor de helft bij. Ja, ja, maar dan ja, laten we dan ja, toch even. Ik wil toch even gewoon volop Jullie Reef gaan. En het happens to be dat ik vanuit het niets ineens meer Jullie platen heb. En het mooie is, ja, dat is het niet eens. Er komen nog meer. Dat is fijn. Ja. <laughs> Door de schoorsteen. <laughs> door de schoorsteen. Ja. Dat is mooi. Dus ik zou zeggen, laat lekker jullie even gaan draaien. Ja, nee, ik was al bezig. Maar ik ben van pijlen van hoe... Ja, maar wil je iets dichter bij de maaike vriend? Je... Ja. Ja. Oh, ja. Kijk, maar dit is zo beter ja. ja. zo. Ja, ja. Nee, weet ik veel. Maar is die er nog wel klaar voor? Want hij ziet er zo moe uit en zo. Ik ben helemaal vol. Ja? Ik denk dat is het als met deze, we er vol kunnen gaan. Oké. Okay. Ik Nou goed. Ik, uh, ik wil echt die allerlaatste luisteraar nee, niet wegjaken, maar. Die, dat zijn eigenlijk uh, peperbollen... Wist je dat? Dat wist ik niet. Praat, nee, ik jullie, het. Het, praat jullie even ja, verder? en nee, dan check ik. neerzij ik... en pepernoten zijn iets anders. Dat zijn die grote praat peper... jullie heel even nee, verder. Ik praat, praat ja. jullie heel even verder. Ik check even of we dat nog luisteraars stop. hebben, anders ik de stream uitnaam. Nou, dat, weet je, je wat we doen? Som. We praten gewoon even verder. <laughs> Kijk jij even of dat de luisteraars zijn, want ja. dan staan we hier ook voor jou lul uh, lol. <laughs> over pepernoten. Maar vertel. Het is kruid en pepernoten. Laatst kreeg ik dus een opmerking naar hoofd. Want een meisje die zat te vertellen: van nou, kruidnoten en pepernoten is toch hetzelfde, wat is het verschil? Ja, dat is dus niet hetzelfde. Nee, dus ik begon een te lachen. Ik zeg: nou, pepernoten die zijn heel anders, weet je. dat zijn van die brokstukken. Ja, een, die beetje brokstukken. Ja, een En papaal, toen kwam ja. een gozer. Ja. Die werkte ja, bij de bakkerij in, die ik, zei: van. Uh, het geluid moet het zijn, tijd. Wat de peperbollen zijn. Peperbollen? Maar dan noemen we het altijd pepernoot, maar dat, is, ja, dat slaat dus helemaal. Nou ja, peperbollen heb ik ook nooit van gehoord. Maar, nee, uh, nee? Nou, ja, gewoon uh, peper. Ja, uh, ik ook maar voor deze keer. Ben <lacht> benen, dan gaat hij bijna in de smol. Ik heb even gecheckt en uh, we hebben geluisteraars. Dat is best kut, want dan oh. moeten we doorgaan. Hallo! Hallo! Oi, oi, oi. Maar dat betekent dat, dat al die onzin die we uitkramen, voldoende is om, om, om voor de mensen het nog. idee te hebben van. nou, ja. dan wachten we nog maar even op de set die er komt. Maar nou. dan moeten we daar wel een start mee gaan maken. Zijn we gaan dan zijn tot vijf uur. Maar uh, zullen we dan gewoon uh, met z'n drietjes gewoon.. Uh, ja, wie uh, pakt er nu even als eerst dan weer. Uh, ik. Nou, dat, ja, uh, dan, dan uh, dan kom op, op, op dan. dat dan. Ja. Ik, ik zou het fijn vinden, als het mag, hè, dat jullie heel eventjes uh, de boel voorpraten. Geef mij twee minuten. Dan pak ik even wat Uri dingen erbij. Mag dat? Ja? Dan krijg je van mij de koptelefoon ja. en uh, succes. Nou, ik hoef niet per se een koptelefoon. Ja, doe maar wel. Oh, nou, dan ga ik ook naar jouw kant staan. Ja, doe het. Zo, nou. Dus, peperbollen. <laughs> ja, dat is een uitzending hoor. He. Ja. ja. Dus, nou wij zijn dus geen sterren in het volle <laughs> van twee minuten. Je maakt maar, ja. Ik wacht het wel vol. Uh, uh, ja. Heb jij verder uh, nog iets gehad voor Sinterklaas op deze avond nou? Ik heb een hele mooie Sinterklaas like, letter, ja. Oh, ja, maar, maar buiten dit misschien met familie nog Sinterklaas. Oh, uh, nee. Nou, oh ja, nee, maar... Tenminste Sinterklaas, de, de Thuis-Sinterklaas, die wou... Uh, ja precies. De, de Hulp-Sinterklaas-Thuis. Dit is de Uit-Sinterklaas. Oh ja, dit is de Uit-Thuis. Uit uit thuis hè. Die wou mij het, uh, het album van Anouk uh, geven. Oh, de, de... Het nieuwe album, ja. ja. Nee, ik weet de titel. Uh, Forbidden Bitter and Worse. Juist. Of niet? Yes, Juist, ja, ja dat is hem. Maar uh, hij is uh, nog niet in de winkel, zij hij dus in, dus dat is kut. Maar daar ben je wel van, van de Anouk en... Ah, de, ja, nee, ik ben pas geweest met op, het uh, uh, concert. Oké, okay. wist, cool, cool. wist jij trouwens dat Anouk dan, nu we het toch over hebben en het is Sint Klaas, dat hij een probleem had met het kruis op de mijter van Sinterklaas? Oh, hoezo? Ja, ja omdat het, ze wil dan een, een Sint multiculti moet wezen en een kruis is toch christelijk. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik serieus. Echt waar? Ja, dat meen ik no. serieus. Nou, dan vonden we een beetje van je tegen, Anouk. Dat, huh? dat heb ik pas gelezen. Dus, maar ja, ik snap het probleem niet, ik bedoel. Nee, ik snap het probleem echt totaal ook niet, nee. Dus. Maar die lang hè, twee minuten? <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk hier, Zo. Is er en, nee, nou, nee, ik ja. om? Tenminste, ik zag laatst een foto van uh, de Sint in uh, onze hoofdstad. En uh, daar heb je al drie kruizen. Drie kruizen? Ja, zeker het. Op zijn mijter? Op zijn mijter, ja. <laughs> Hoezo? En daar leek van uit, die mijter. Ja, weet ik niet. Ik denk dat het symbool natuurlijk van. Maar uh, is het is Nee, gewoon onder, oh, nee, onder elkaar. Zo'n kruis zo'n uh, Amsterdamse paaltje reisjes, ja zeg maar. ja, ja, ja ja ik zweer het nee dus oh. apart ja want ik ga tegenwoordig naar Diemen ja. dus dan kom je ook de metro van uh, uit het omgeving ja precies dus die sint ja. is al aangepast zeg maar die sint is aangepast aan de hoofdstad oh, relaxed. ja, ja. Hè? wist je dat ja. nee wist ik niet dat wist je dat uh, nee, wist ik niet uurtje we kijken even naar links uh, oh oh kom aan. staan ben jij aan. klaar een soort Piet Oh, ik hoor een plaat uitrollen. Ik kijk trouwens uit dat hij niet op de camera staat zo. zo. Moet jij je koptelefoon weer? Ik stond op de camera. Nee, <laughs> Ik stond niet op de camera. <laughs> hij hij waarschuwde me <laughs> dat ik niet op de camera moest gaan staan. Juist, er was er niks meer. Ja. Zullen we nog een gedichtje doen? <laughs> ja, maar, maar... Uh, voor zover ik weet zijn we helemaal gereed. Dus uh, de luisteraars die we nog hebben zijn we zeer dankbaar En uh, speciaal voor ja, jullie ook nog een keer uh, Gaan we even lekker doorknallen met de early rave gaan we door. En uh, wij zijn Sneakerdie, Peru en Jeff London Dus genieten van, Want hier komen we aan Hier komen <laughs> we aan I'm a man I'm a bit of a <laughs> Say it's alright Hoe laat yes. heb jij het? Uh, tussen de tien over en de kwart over vier. <laughs> Oké. Okay. Ja, het is resume gezien. Hebben we wel doorgehaald, zeg maar. Ja, toch? Ja, het is vrij laat geworden. Oh. En uh, ja, de vraag is, hoe lang gaan we nog door? Het, is... het, het was pakjesavond. Ja. En pakjesavond is geen pakjesavond zonder verrassingen. Nee, dus de, de verrassing vandaag gehad. is dat we gewoon lekker lang doorgaan. Yes. En als de mij ligt, gaan we nog even echt even gewoon keihard knallen ja, is goed. Ja. Dan doen we dat nog even. dat ben ik dan, wel een uh, beetje aan toe, zeg maar. Dan sluiten we daarmee af met een even uh, harde... Set. Huh? Maar hoe hard wil jij het hebben dan? Uh, Noem eens een... Uh, ja, ik, ik denk dat we dat samen even moeten vinden ergens. Ik, uh, ik, ik schiet hem in en uh, laten we kijken hoe ver we komen. En je hebt geen voorbeeld van, nou... Nee, ik heb nooit een voorbeeld. We doen het nee. Allah, uh, eh... Allah? Ja. Allah Akbar. <laughs> Sorry. Nee, laten we het gewoon Allah Akbar doen dan. Alle hakbar. <laughs> ja dat zei je toch of niet? Hak nee, ik zei akbar. Okay. Dat is dan, ja, wat hey ik. Mensen dat jullie nog luisteren in zulke getalen, echt bewonderingswaardig. Het is yes. uh, ja, nogmaals iets over half vier geloof ik. En het is, nou. uh, ja, het is eigenlijk al veel te laat. En uh, ja, er zijn hier de nodige versnaperingen naar binnen gegoten. Maar Krijtnoten. zo is het ook. We staan er nog steeds. Dat dus is wat je. mij betreft gaan we even, ja, alles uit de pan. Even ja, nou, nou, pak jij hem maar over. Ik dan, zie hem niet dan, zo vaak, uh, hè? dus dan moeten we er ook even van genieten. Ja, daarom. Dan nee, pak jij hem over en dan merk ik wel vanzelf we hoe hard we gaan. En dan uh, doe we het mee. Oké. Okay. Ja? Yeah. Deal? Ja, dat is goed. Oké, okay, nog wat te zeggen tegen de mensen thuis? Uh... Nou, dankjewel. Hey mensen, tot zo. Tja los. I murder. Dames en heren, en tot onze grote spijt moeten we u melden dat we helaas het einde naderen van deze show. We beginnen nou het natuurlijk al een beetje zat te worden, zo. Met z'n tweeën en uh, duizenden kruidnoten. Ja, ja, ja ben je zover? Ja, ik ben zover. Heb je het verwerkt? Ja, ik heb het verwerkt. Ben ik heb het een plekje gegeven. Kijk, ja. diep van binnen. Hoe laat heb jij het trouwens, Jeffy? Uh, later als net uh, vijf over half vijf. Ik vind het toch knap. Zeven over half En we zijn eigenlijk. behoorlijk nuchter, want de, de drank die hebben we allemaal laten staan. En, uh, ja, daar zijn we rond een uurtje of twee mee gestopt <laughs> geloof ik, dus ondertussen is dat ook alweer het lichaam uit. De, de ranje he, is het niet Het uh, kleeft nu allemaal aan de muren denk ik, uh, die drank uh, die uh, we ja. uitgezweet hebben. Je zou er foto's van moeten maken, het is echt een zootje hier wat op het Ranzig, Het ja. is bar. De zweetdruppels komen van de muur, of het druipen. Nee, gassen zullen ook niet de eigen zoojebruimers nee, nee, nee. gaan nee. We gaan gewoon weg, Wat uh, zo gezellig. Die komen net maar halen hier en, en, en in, in, in, ja, hoe zou je het zeggen? Allemaal lege bierblikken en uh, borden... Ja... En, en zo... Drank. <laughs> en, en zo... Tuck, pepper salt... Wat zeg je nou? Tuckies. Leven er ook nog. En die heb ik cadeau gehad. Ja, oké. Okay. Dat kan wel kloppen, hoor. Ik pak even een sigaretje wel. Pak jij even een sigaretje. Dus, maar Jeff, even resume. Wat vond jij van deze avond? Ik heb het echt bijzonder naar mijn zin gegeven. Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, dat uh, is, ja, ik Die hebben we allemaal gehad. Eventjes in een notendop. Uh, Gijs? Gijs, Stanton, Vince, Sneakedy, oh, oh, Rootless, Panic. Oh, we het Dan doen we het om zijn beurt. Gijs, Stanton, Vince, Sneakedy, Rootless. Dan zeg jij Panic. Panic. <laughs> <laughs> uh, Peru. Dank je Nee, die heb ik niet gedraaid. Maar die was er wel gezegd. Ja, die was er wel. <laughs> Precies. Oké, okay, next. Je, je verpest het spelletje. Ja, het Stop fucking op de program. Oké. Okay. <laughs> Stop uh... fucking op de program. Ja, ja. En, ja. Uh, en uh, ik? Nee, dat wou ik al zeggen, dus. Oh, nou zeg jij dan. Ik. Ik. Ja. En jij? <laughs> <laughs> dat slaat me op. Maar goed, ik, ja, wat mij betreft, ja, ik ben ik moe nou, hoor. En jou denk ik wel, maar... Ja, in, in één keer kwam het de Dippy en... Uh, mm. dacht van, mij van, godverdomme, doe ik hier half uurtje nog? Nee, dat red ik niet meer. Er is nog een plaatje of twee, drie, dan heb ik het wel gezien. Ja, maar als je dit hoort, moet je luisteren, wacht ja, wat Ik hoor niks. Ja, ja, ja, er kom, komt wel, dat komt wel, dat komt Nou, let op hoor, daar komt ie. D dit ga je wel toch vinden, denk ik. Lang verwacht, toch gekomen. <laughs> Makkers, start uw wild geraas. Yes. Classics uit de bak van Sinterklaas. Hoppakee. Jullie Jullie leven in het geval. Ja, dit is gek. Ja, ik wacht nog even. Ik hoor nog niet zoveel. Kijk, houden, hadden zitten voor je mannen moeten maken. Nee, wat ik hoor hem wel. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hoor je dit? Oh ja, nu kunnen we meezingen. Hier schrijft het hoor. Hey. De Playback show hier. Zullen we elkaar ook een scherm ophangen? Ja. Dan kunnen we meepraten mee met de Sint. Met, met, met Chinees-Engels. is dus ook dat Sint en Sint, de Sint van Sint, van synthesizer en Sint, dat hadden we iets mee kunnen doen. Ja. Sint-Nicolaas. Ja, niet te laat natuurlijk. Ja, maar wat hebben wij verder met Sint Met Dat is meer trendsachtige Ja. Het is, het is meedoen met de groep, hè? Ja, vind je voor je wat ik van zon had weer niet goed dan. Ja, vond ik wel tof, maar. Ja. Horis. Hé, hey, te groeten. Zo. Hoi! <laughs> Horis. Your hand in the red. Hallo, waar ben je? Ook oh, ben je daar, joh? Kom even deze kant op, joh. Ik kom even deze kant op. Hoor. Man, man, man, man, man. Wat een dorp en wat een mensen. Hey. Zoals ze op stel so, so, zijn. Zo. Huh? So, Hoe? Hè? Hey. Nou. Hoe laat heb jij het? Waarom zit waar hij mei? Ja, vijf uh, uur. Ik heb, geen, ik heb geen leuze daarom. Vijf uur? Vijf uur? Nou, yes. heb heeft het toch redelijk goed gedaan. Een half uur later is dertig minuten geleden. Joh. Ja. We zijn om acht uur begonnen, dat is 8 uur, negen, tien uur over 12 uur. Dat is 4 plus 5, dat is 9 uur. Ja, dat is toch aardig wat? Ja, dat doen we gewoon ook even. Hé, hey, we schudden hem zo uit onze... Chapeau. Yeah. Ja. En nu ben ik het zat. Ja, ik ook. Ik ben ook echt moe en ik ben ook helemaal zat en zo. En, uh, ja, de drank is ook op. Dus daar hoef ik het ook niet meer voor te doen. Dan nou, is staat beneden nog geloof ik. Maar... Ja, maar ik heb helemaal geen zin meer in het ja, je ik, Het is allemaal goed, zijn. Zeg. Maar Sorry. ik zit echt te wachten op die ene gekke plaat als afsluiter dan, zeg maar. Ja, nou, er ligt wel een plaat op, ik weet niet dat het de gekke plaat als afsluiters is, maar ik denk dat we die gewoon aanslingeren dan. Jezus, ik heb, je wel, ik heb je al eens vrolijker gehoord. Uh. Ja, maar ik weet eigenlijk niet eens wat erop stond, want jij staat met die koptelefoon op, dus ik, uh, ik weet niet wat het is. Oké. Okay. Het maar is ja. voor mij ook een verrassing, het is wel een plaat van mij, maar ik heb geen flauw idee. Uh. Pff, normaal ben je super bij de hand en zo, en heb je allemaal opmerkingen en zo, maar nou is het echt een beetje op, hè, bij jou. Ja, het is klaar. Het is gewoon klaar. Het is, klaar. Het is gewoon klaar. Het is gewoon klaar. Ja. K-L-A-R. a, -a -r. Ja, ik, denk, ik doe van lingo geluid. Wat een lingo, toch? <laughs> ik snap hem. Oké. Okay. Ja, nou, ik wil <laughs> nee, niks. Dus, nou ja, goed. Ik zou zeggen: uh, aan jou de eer, voor de allerlaatste plaat. En, uh, Zal ik hem even op, uh, op play drukken? Ik twijfel alleen. Of ik de, want jij gaat zo pit, hè? Want je je ligt op te slapen nou Ja, nee, best kans dat ik zo beneden kom dat zij weer wakker is. En dat ze zegt van nou, uh, we gaan naar huis. Ze gaan er vandoor. Ja, nou dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Dus, maar dat en goed, dan, dan ik, zijn we thuis en dan wordt het gelijk uh, boodschappen doen en dat soort dingen. Ja. En, uh, dus uh, ik slaap gewoon niet. Denk ja. ik. Ja, ik ben nog lang niet klaar met draaien, maar ik, ik heb gewoon niet, ik, ik heb voldoende platen, maar ik heb niet datgene bij de hand van ik denk van hé, hey, dat wil ik dan nou draaien. En het, het wordt te veel gezoek en gedoen. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, nu. Yes. dus ik, uh, ja, dan is het maar gewoon klaar, hè. Hou je handen nou eens uit je broek als je tegen me op zo so, gat. So Zoals een kutopmerking, dat klinkt heel vies. <lacht> nee, maar <lacht> uh, het, het zag er nog veel vies uit. <lacht> <lacht> dus. Hé, hey, mijn dank gaat uit naar jou. Naar, mijn, uh, mijn dank gaat uit naar, uh, naar iedereen die dat ja. vanavond, iedereen die lijst het, iedereen die DTF, al die al steent. en. Uh, uh, ja, vader ja, maar, de tante ma zorgens. Maak het nou eens in een mooie volle Nederlandse zin af. Nee, ja, dat, dat ben ik niet goed in de Nederlandse zin. <lacht> <lacht> Gewoon dat accent voor mij niet. Je hebt gooi die plaat erop en ik uh, wij zeggen chello's met z'n allen. En ik, uh, ik denk dat we het goed voor elkaar hebben. We hebben veel langer doorgedraaid dan afgesproken, want we zouden tot twee uur doordraaien. En uh, het is uh, ondertussen uh, ja, een stukje later. Het is uh, op de kop af vijf. uur Nou, dat is ook wat waard. Dus mensen bedankt voor het luisteren. Mensen van Vekonijk, mensen van Party Vlog en mensen die ons via DTF.nl kennen, dankjewel. Uh, dit gaan we binnenkort nog een keertje doen en uh, ja, misschien dan nog langer. We zien het allemaal weer. Maar voor nu is het uh, waarschijnlijk voor nu het einde. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot gauw. Tjallos. Ik zeg nog even netjes gedag, mensen. Bedankt voor het luisteren. Dag Sinterklaasje. Dag Sinterklaasje. Voor het uh, thema Makkers. Staakt het wild geraas? Want we stoppen ermee. Ja, we hebben het wel aangemaakt. Dus dan. Uh, Iedereen bedankt voor het, voor het luisteren. Yes. Ja. Jeff, jou ook voornamelijk bedankt. Dames, heren, jongens, meisjes, jong en oud. Wat is rustig. Slep lekker. Slaap de lekker. Nee. Slaap lekker. Nee. <laughs> Tristie. Dat is wel een fout zo hoor. Wel Wel tristie. Wel well, tristie. Well, tristie. Well, well, tristie. tristie. Het wordt een bruige nacht. Met hier en daar een pepernoot. Je kan het imiteren, nog joh. Ja, ik ken alles. Staat er, ik... staat er nog aan eigenlijk of staan we er nog in? Ja, we zijn aan. Oh, nee, relax. Leuk. Ik ja. kan iedereen meegenieten. Doe nog even een andere imitatie. heb ja. er nog eentje? Nee, ik ken niet meer. Is het ja. nu? Ja? ja, ik weet niet. Ik kan er heel veel. Wie? Ja, ik heb er totaal geen zin in. Maar ik kan er wel heel veel. Ja, ja ik ook, maar ik heb er ook geen zin in. Daarom zeg nee. ik gewoon, ik ken niet meer. Well, well, is trusty. Slaap, lekker. <laughs> Tot jou. En de groeten. Ja. Van Sinterklaas. Nou, dag allemaal. Dag allemaal. Toi, toi, toi. Ja, dat was een mislukte bier. Jos Brink, in, of, toch? Mislukte Jos Brink, ja. Nou, ik ken hem wel. Dus hij oh, is wel ja. leuk, ja. Hé, hey, de ja, groeten hoor. iedereen. Bedankt voor het luisteren. En uh, dit was weer in, uh, een DOTF Sinterklaas. De laatste de uitzending van dit jaar, denk ik zo. Zeg maar. Ja, ze hadden niet stiekem mee met de kerst uh, nog komen. Nee, ze ja, hadden alleen de Kerst druk, valt he. heel ongelukkig. Dus ja. Er dus is geen vrijdag die we makkelijk kunnen gebruiken. Want volgens mij valt kerst ook op die vrijdag ergens. Ja, jongen. En wie moeten we daarover spreken om dat te veranderen? Um, een vadertje Tijd, denk ik. Vadertje Tijd en, en moeder Natuur. En moeder Natuur. En vader Tijd en moeder Natuur. Yes. Dus als jij nou even de gouden gids openslaat. Ja. Dan uh, hebben we die een discussie start. later nog wel even. Precies. Oké, okay. mensen wil terusten. Bedankt voor het luisteren. Voor een waanzinnige avond. En uh, wij uh, doen onze oogjes dicht en snaveltjes toe. En een applaus voor jezelf. Jeeeeeeeeeeeeeeeee! De groeten. Terusten.